Uur. Dit is Maud met het NOS Journaal. De aanslag in Israël is gepleegd door een man van 28 uit het oosten van Jeruzalem. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Volgens buren was hij een aanhanger van een ultra-conservatieve islamitische stroming. Bij de aanslag kwamen vier militairen om het leven. Zeventien anderen raakten gewond. De militairen waren zojuist uit een bus gestapt toen ze werden overreden.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 De Tigris verdeelt Mosul in tweeën. Het westelijk deel van de stad is nog helemaal in handen van IS. Directeur Bert Jonker van ingenieursbureau Klavies... die gisteren gewond raakte bij een schietincident... bij het Tialfstadion in Heerenveen... is met zijn gezin ondergedoken. Dat staat op de website van het bedrijf. Dat meldt verder dat het incident vermoedelijk het gevolg is... van een bedrijfsaankoop van een paar jaar geleden...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 In Nederland zijn ruim 100 onbewaakte spoorwegovergangen. Ze hebben geen bellen, slagbomen of knipperlichten. In november ontspoorde bij Winsum nog een trein... na een botsing op een onbewaakte overweg. Het weer in het zuiden plaatselijk dichte mist... vannacht op meer plaatsen mistig bij minima rond het vriespunt. Lokaal kans op gladheid. Morgen overdag in het westen wat miezig. Tegen de avond gaat het overal regenen bij maxima van zo'n 5 graden. En dit was het, en anyway. we. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur.